Egypte maakt zich op voor een nieuwe dag van protesten, waarbij mogelijk miljoenen mensen de straat opgaan. Het Tahrirplein in Cairo stroomt langzaam vol. Opnieuw heeft een grote groep op het plein de nacht doorgebracht. Maar ook bij het presidentieel paleis en het parlement hebben betogers geslapen. Afgelopen nacht is het relatief rustig gebleven... na de toespraak van president Mubarak... waarin hij herhaalde dat hij aanblijft tot de verkiezingen van september. Hij draagt een deel van zijn bevoegdheden over aan vicepresident Suleiman, Maar welke dat zijn is niet duidelijk. De Egyptische legertop heeft vanochtend met de minister van Defensie... Tantawi vergaderd over de situatie... en komt op korte termijn met een belangrijke verklaring voor de bevolking. Wat er in die verklaring komt te staan is nog volstrekt onduidelijk. Gistermiddag zei de legertop dat alle wensen van de demonstranten worden ingewilligd. De belangrijkste eis is nog steeds het onmiddellijke vertrek van Mubarak. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen... mogen s'nachts weer vliegen, dat heeft staatssecretaris Atsma besloten... De helikopters bleven sinds vorig jaar november s'nachts aan de grond. Ze mochten in de nachtelijke uren niet landen op het dak van de academische ziekenhuizen omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Maar Asma vond dat de traumahelikopters s'nachts moeten kunnen worden ingezet en vroeg deskundigen om advies. Die vinden het niet gevaarlijk dat de traumahelikopters s'nachts landen en opstijgen vanaf het dak van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Yang is in Zimbabwe begonnen aan een rondreis door Afrika om de handelsbetrekkingen aan te halen.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 ABB verkeersinformatie Het is een normale vrijdagochtendspits. Er staat in totaal 60 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A2 bij Utrecht. Er staan in beide richtingen files van 5 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het Nieuwe meer 7. A9, Alkmaar-Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 5. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Zuid richting Den Haag... voor Knoop het Amstel 5 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom... rijden na een aanrijding geen treinen...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 en Lara Rensen. Goedemorgen. Op de beelden van Al Jazeera zien we langzaam... dat het epicentrum van het verzet op het Tahirprein nu ook weer volstroomt. Dag 18 van de protesten. Deze mensen zijn boos na die toespraak van Mubarak gisteren. U hoort het, demonstranten op het Tahirplein maken zich op voor een nieuwe dag van protest. Gisteren leek het er even op dat zij uh, hun spullen in konden pakken. Omdat Mubarak zou aftreden. Maar niets bleek minder waar. Hansjaap Medersen van de Wereldomroep staat opnieuw op het Tahirplein in Cairo. Hansjaap, de teleurstelling was groot gisteren. Dat zagen we ook, dat hoorden we op het plein. Hebben de demonstranten zich alweer kunnen opladen voor een nieuwe dag? Ja, sommigen liggen nog te slapen, of zijn net gaan slapen eigenlijk. Want, uh... Ja, sommigen hebben de, de hele nacht uh, rondgelopen op het plein, maar ook elders in de stad wel uh, met elkaar gediscussieerd over hoe nu verder. En de conclusie, ja, uh, hoe verder is toch gewoon op dat plein blijven, weer demonstreren, uh, weer meer leuzen roepen. En vooral na het vrijdaggebed uh, zal die demonstratie denk ik weer verder aanzwellen. En dan is ook de bedoeling dat ze al op meerdere plekken uh, door de stad uh, zullen lopen. Wat, wat hoor jij om je heen, Hans-Jaap? Is het geloven nog wel dat Mubarak binnenkort zal opstappen? Nee, bij heel veel mensen is dat geloof uh, weg. Um, die zeggen, ja, we moeten misschien hopen dat hij gewoon uh, een natuurlijke dood sterft. Er Zijn net iemand tegen mij, dat hij uh, zijn oude man, maar ja... Um, uh, nee, er is, een, er is een beetje verwarring ook wel over uh, wat er nu verder moet gebeuren... Um, maar, maar ja, het is een soort wanhoop wordt er toch. Uh, en, en kijk, uh, op een gegeven moment uh, gaat hij misschien weg, dan is het september. Zij heeft iemand ook al tegen mij Want dan, dan, dan, dan kunnen wij hier uh, staan. En dat zullen we ook zeker blijven doen. Ja, dan hebben wij natuurlijk wel uh, weggekregen uh, met de belofte dat hij niet meer uh, herkiesbaar is. Maar, maar wat die echte wens dat hij meteen vertrekt, ja, dat, dat is een ingewikkeld verhaal aan het worden. Ja, ja. daar moeten andere dingen, een wonder moet gebeuren, zeiden ze. Maar wat, wat, wat, dat vraag ik me af, wat kunnen die... Uh protesterende Egyptenaren nog, denk ik dan. Hè? Want ik geloof dat dat presidentiële paleis dat ze daar naartoe zouden willen trekken, uh, onbereikbaar is voor ze. Hè? Daar kunnen ze niet bij. Nou, dat, dat, dat zou een heel gewelddadig, bloedig geheel worden, denk ik, als ze daar over de hekken zouden willen springen om uh, Mubarak eruit te halen. En dat is nog maar de vraag of die dan in dat gebouw zit, of in het andere paleis, of waar dan ook. Uh, maar dat zijn allemaal methodes die de demonstranten niet willen hanteren. Maar ja, wat dan wel? En, en, en dat blijft onduidelijk. Uh, ze hopen... Sommige demonstranten hopen dat er binnen het leger iets ontstaat... waardoor uh, het leger Mubarak aan de kant zal zetten. Maar ja, aan de andere kant spreek ik ook demonstranten. Die zijn weer bang dat het leger in zal grijpen op het plein... om het uiteindelijk eens schoon te vegen. Hoewel daar geen tekenen van zijn. Het leger hangt er gewoon bij en kijkt ernaar. en laat het allemaal gebeuren. Het is wel weer vrijdag, de vrijdag, de dag van het vrijdaggebed. Uh, vorige week werd dat die grote demonstratie. Verwacht jij dat het vandaag weer zo groot kan worden? Ja, ik, ik denk nog steeds dat het heel groot kan worden en dat is ook wel wat die demonstranten willen. Ja, de vraag is steeds, uh, zal Mubarak daar erg van onder de indruk zijn? Uh, ik weet het niet. Uh, ik denk dat ook de uh, stakingen wel indruk kunnen maken. Zeker als dat in, in, in grote aantallen gebeurt. Uh, de verlamming van het land. Maar dan nog is de vraag, uh, daar heb ik ook met een aantal demonstranten over gesproken... Ook omdat het leger een belangrijke factor voor de economie is. Uh, men zegt ook, ja kijk het leger uh, heeft vermogen genoeg geld, de salarissen worden uitbetaald. Ja, wij weten niet of die meteen, ook als er een grotere economische verstoring is, dat die dan daar zo gefrustreerd van raken dat zij Mubarak aan de kant zullen duwen. Dus ja, ze zitten er, ze zijn wanhopig, eh, verdrietig ook. Hè, want eh, ja, Er zijn ook heel veel mensen die zijn heel veel mee bezig de meest grappige leuzen te verzinnen, eh, cartoons op te hangen. Maar ik heb ook met een familie gesproken, een moeder die haar 16-jarige zoon heeft verloren bij die... Eh, ja, op 28 januari stond op de foto die ze bij zich droeg, uh, die doodgeschoten is door de, door de politiediensten van de Mubarak. Ja, die mensen die, die, die zijn al verbitterd. Hè? Die, die uh, hebben een zoon verloren voor de vrijheid. Uh, een vrijheid die nog maar niet wil komen. hans jouw Melesen, vanaf het Tahirplein in Cairo. Nou, waar we dus, we zeiden dat al steeds meer mensen toe naar zien komen... het uh, begint echt vol te stromen, dat Tahirplein. We praten verder over de situatie in Egypte en in Cairo... met Egyptisch-Nederlandse politicologe Monique Samuel de Bruin. We hebben haar al eerder gesproken in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u... Uh, gisteravond het meest verbaasd, want ik heb uw Twitterberichten gelezen en daar sprak veel verbazing en ook boosheid uit. Wat was het? Waar was u het meest boos over? Nou ja, het is heel apart, want uh, ik heb me twee weken tot analyses beperkt en toen bij Paul man explodeerde de bom. Nee. <laughs> um, ik was uh, heel boos. Uh, maar met recht, denk ik. Want het punt is dat ik de hele tijd voor een stabiele overgang ben geweest en dacht van nou uh, demonstranten, moet je echt alles willen. Maar het gaat om hoofd en hart. Kijk, het hart zegt... Die man moet weg. En het hoofd zegt, laten we nou voor de stabiliteit van Egypte gaan. Alleen omdat de regering zo de stabiliteit van Egypte negeert. Uh, hij wil kosten wat kost blijven zitten. Zelfs al brengt dat economische malaise. Uh, zelfs al gaan mensen, er staat op, zelfs al ligt het land al twee weken eigenlijk langer uh, plat. Uh, ook zelfs al zijn er 1,2 miljoen toeristen uh, uit Egypte vertrokken. En dan denk ik wel van, nee, dit is... Dit, dit. Dat hij zegt dat hij wil blijven zitten. Vanwege de stabiliteit. Om alles in goede banen te leiden. En dat hij dan als vader gaat zeggen. Van, als vader wil ik jullie een advies geven. Mm -hmm. Jullie kinderen, jullie weten niet wat het beste voor jullie is. Maar ik weet het wel. Dus ook al doet pijn in mijn hart. Ik blijf voor jullie. Nou echt, dat ja. <lacht> kots. Kots, oké, okay, dat maar, is duidelijk. Maar hier spreekt dan toch weer even het hart. Gaat het er in het hoofd niet in dat het misschien dan wel de minst slechte manier is... om hem dan maar tot september te laten zitten? Nou ja, maar dat kan toch uh, een interim-president als Suleman ook doen? Zal die dan wel geaccepteerd worden? Nee, niet heel erg, maar in ieder geval hebben demonstranten dan hun laatste doel wel bereikt. En dan kan Suleman zeggen, oké okay, jongens, jullie willen Mubarak balk weg. Nou, hij is weg, we zijn bezig met al die constitutionele hervormingen naar huis nu. En ik weet dat de meerderheid van het Fokker zo overdenkt. Ja. U voorspelde gisteravond dat het vrijdag vechtdag wordt. Dat uh, klinkt niet best. Wat bedoelde u daarmee? Nou kijk, uh, de regering heeft nogmaals laten weten dat zij nu bezig zijn... en dat de demonstranten nu naar huis moeten. Uh, Vice-president die na Mubarak een speech gaf uh, op de staartelevisie, die zei ook, ga nu naar huis, ga nu naar huis, ga nu naar huis. Ja. De, uh, het leven heeft dat gisteren ook gezegd, dus het is duidelijk, jullie moeten naar huis. En ik zie helemaal niet dat de demonstranten naar huis gaan. Uh, het was echt frappant om de reactie van, het, uh, van de demonstranten op het Tahrirplein te zien... tijdens de speech van Mubarak. Eerst voor hoop en toen zo'n woede. Ja, ja. De, dat hele plein ontstak... Zo'n vreselijke woede. Uh, en, en, en dus die gaan vandaag gaan ze komen, massaal, na het vrijdagmiddaggebed, na half twee. En, en nu zijn ze echt wanhopig. Want dan... met wat voor gevoel bent u wakker geworden? Want dat zou misschien vergelijkbaar zijn met de mensen daar. Wat, wat voelde u vanochtend toen de, toen de wekker ging? Nou, echt een soort kater, denk ik. Maar dan een emotionele kater. Want ik heb, ik heb niet te veel gedronken. <lacht> Nee, ja, en, en dan het leger. Hè. Er, er, er wordt gemeld dat de legerleiding op het punt staat om met een belangrijke verklaring te ja. komen en wordt ook ja. gezegd, Hans Jaap zei het net ook al, het leger is misschien iets dichter bij ingrijpen om, omdat er nu ook gestaakt gaat worden. Hè. Dus de ja, economie van het ja. land wordt, komt in gevaar. Hoe schat u de rol van het leger nou in? Nou, kijk, uh, gisteren was minister van financiën van Egypte op televisie en uh, toen werd er met hem gefeestgevierd dat het Suezkanaal gevaar loopt, want die Suez zijn massastakingen uitgebroken. En toen zei: nee, het Suezkanaal zal ook Open blijven. Desnoods zal het leger ervoor zorgen dat het open blijft. Nou, dat was natuurlijk een duidelijk uh, signaal. En dat geldt voor meer uh, belangrijke bedrijven, fabrieken in Egypte. Kijk, de overheid wil dat het land zo snel mogelijk weer in normale banen uh, wordt geleid en dat alles weer functioneert. En de raden van de economie die helemaal vastgelopen zijn, weer gaan draaien. En ik denk dat het leger, uh, juist omwille van de stabiliteit en ook. Toch een beetje, uh, niet iedereen zegt dat uh, Hosni Mubarak slecht is. De meeste geeft zijn zoon de schuld. En ook in de media, nu de media, wordt de zoon Gamel zo slecht zijn. Die zou corrupt zijn en zijn vader is eigenlijk altijd goed voor ons geweest. Ja, ik zie die vader en zoon niet los van elkaar. Maar um, er is dus nu wel een tendens in Egypte van heel veel mensen zeggen, oké, okay, laat alsjeblieft Soeleman het doen, als een soort tussenoplossing. Aan de ene kant handreiking naar aan de andere kant handreiking naar gewone stabiliteit. Uh, maar het leven zou waarschijnlijk zeggen, nou, liever Mubarak dan Soeleman. Ja. Want Mubarak komt dan uit de Air Force. Soeleman heeft een geheime dienst. Nou, leefgeheime dienst ook niet de beste mix. Um, uh, het heeft allemaal te maken met belangen en poppetjes. Maar voorlopig verwacht u dus dat het vandaag misgaat in Cairo? Nou ja, kijk, ik denk dat de demonstranten... die zijn inderdaad hier een beetje zat, zoals gisteren... ook al door een paar mensen werd gezegd. Die hebben ook al gemerkt dat je daar toch niet bereikt wat je wil bereiken. Ja, dus wat, er wat gaat kunnen ze dan, hè? Komen. Ja. En een, kijk, het meeste die is op een plein... Die kan je alleen maar vanaf de zijlijnen gaan beschieten, dat hebben ze al geprobeerd, maar dat is dat is eigenlijk de drastische, dan krijg je een massaslachting. Maar een groep die hardhandig iets verbiedt overmeesteren, ja, daar kan je uh, daar, die kan je, uh, daar kan je tegen optreden. Um, want dan denkt ik... u aan het presidentieel paleis of aan de staatstelevisie misschien? Of? Ja, precies. Kijk, Het nou, ja. presidentieel paleis dat is zo afgeschermd... dat is echt um, onmogelijk om daar te komen. Maar ik zie nog wel een paar in staat om toch via, via weggetjes... daar te uh, proberen bij de hekken te staan. Maar dat lijkt me ook weinig effectief. Want Bobak zal natuurlijk nooit zitten als hij een beetje verstandig is. Um, maar ik denk wel dat ze weer op, op, op kerngebouwen, binnenlandse zaken... ministeries, uh, die al zo vaak in de fik zijn gezet de afgelopen dagen... Uh, gaan. En kijk, een mars is belangrijk, want bij een mars sluiten mensen zich makkelijker aan. Ja, ja, en dan wordt het steeds groter. En een mars roept, iets, roept een reactie op. Want of je laat ze doorlopen, maar tot hoever dan en waarheen, mm -hmm. of je stopt ze. En alleen als het laatste gebeurt, dan krijg je dus inderdaad een vechtpartij. Monique Samuel de Bruin, we gaan het volgen met u. Dank ja, dat u ons weer even te woord wilde staan uh, vanochtend. Graag gedaan. Gisteravond in de uitzending scheurde hij in de auto van Alexandria naar Cairo... om op het plein te zijn, op het moment. Hij was er wel, maar het bleek niet het moment te zijn. zijn al Chaffee. En zo dadelijk bellen we weer met hem. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. De meeste files staan bij Amsterdam en Utrecht. Zoals op de A2 bij Utrecht in beide richtingen file van 5 kilometer. Op de A4, Den Haag-Amsterdam, staat tussen knopen de Hoek en knopen de Nieuwe meer 8 kilometer... Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 5. En op de A20 bij Rotterdam staat richting Hoek van Holland... voor Nieuwekerk en de IJssel 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks gaan we dus kijken hoe het is met Hussein El Shafei. Eerst maar eens eventjes naar Joris van der Kerkhof. Die is in Venlo bij de Stichting Landelijke Vereniging... van Egyptische Organisaties. Joris, we hoorden net uh, Monique Samuel zeggen... het wordt vrijdag vechtdag. Zijn de mensen daar ook bang voor geweld vandaag? Ja, ja uh, of het echt bloedvergieten wordt, uh, dat is dan niet helemaal helder. Is de analyse hier op het plein zelf uh, vast niet. Maar uh, u, mevrouw Noor, die, uh, u denkt, uh, zeker die duizenden mensen die, na, die nu naar het paleis gaan... dat het daar dan mis kan gaan lopen, begrijp ik. Ja, ja want dat is, uh, ja, dat is de plaats waar, uh, waar de president woont. En wat ik weet, is dat het ontsingeld is met elektrische, uh, elektrische draden, onzichtbaar... Dat is helemaal link. Ja. Op het plein zelf, daar staan zoveel camera's op. Daar bent u niet bang voor dat het, dat het dan misgaat. Eh, op weg naar het paleis. En, ja, waar dan nog meer? En de, de, de kleine straten, de kleine wijken, de, de kleine steden en dorpen. Er zijn heel veel arbeiders die nu demonstreren, ook voor, voor eigen rechten. En eens nou is de regering bezig met verklaringen over van als je drie jaar hebt gewerkt bij de overheid, krijg je gelijk nu een vaste aanstelling. Nu, waarom niet eerder? Dan waren we van alle ellende af. Hè? Dus het is, is zo'n chockerend beleid voor alle mensen. Want vroeger was je heel erg beschermd als je bij de overheid werkt. En nu werken ze tot drie jaar en langer en ze krijgen geen vaste aanstelling. Teleurstelling over wat er gisteravond gebeurde, maar. Uh, u was niet verrast. U ook niet. Uh, want uh, Mubarak is koppig. Uh, u had niet verwacht dat hij terug zou treden. Nee, ik denk het niet zo. Hij gaat terug. Hij is ontzettend koppig. En dat is 60 miljoen in Egypte. Ze werden allemaal koppig. En hij is een super koppig uh, Hij is de soberste. <laughs> dat klopt. Ja. Bent u ook bang voor, uh, voor het bloedvergieten van vandaag? Ik ben ontzettend erg bang. Dat is gebeurd. Als men niet slim zijn en gewoon bang van de God... wat zal gebeuren, dat gaat ontzettend erg bloed zijn. U bent eh, met uw lichaam hier, maar uw hart is daar. Eh, wanneer gaat het lichaam ook naar Egypte? Wanneer eh, gaat u zelf eh, de protesten mee ondersteunen? Ik denk binnen enkele dagen. Ik, eh, misschien morgen of overmorgen. Maar binnen enkele dagen. Ik moet... Ik... Ik moet heel snel gaan. Ik had eigenlijk uh, het liefst vandaag erbij willen zijn. Bent u dan niet bang dat u ertussen staat? En uh, als dan uh, de rellen beginnen, dat u daar dat dus ook nog tussen staat... en dat het dan gevaarlijk wordt voor uzelf? Het is ook gevaarlijk voor uh, duizenden anderen, miljoenen anderen. Uh, ik bedoel, uh, ik ben er ook één van. Dus uh, nee, nee. Angst is er, is er, is er niet op, op zo'n moment. Je wil gewoon, je wil gewoon bij, je, bij je mensen, bij je familie, bij je naasten... Uh, om, om ook te steunen en om ook te ervaren en, uh, en erbij te staan. U zei net van, ik had eigenlijk niet verwacht dat hier in Nederland... de problemen in mijn land, in Egypte, zo van minuut tot minuut gevolgd worden. Is Egypte zo belangrijk, vroeg u zich af? Ja, blijkbaar wel dus. Ja, uh, ik, ik had het niet verwacht, want... Uh, uh, ik woon al 33 jaar hier, maar ik had altijd het gevoel van Egypte is belangrijk voor Nederland vanwege de monumenten en toerisme en uh, de Rode Zee. En, maar dat het ook op het politiek vlak uh, zo ontzettend uh, op de voet wordt gevolgd, alles wat daar nu gebeurt, dat, uh, ja, dat was verbazingwekkend van mij. Ja. Dank u wel. Door weer naar Egypte, naar Hussein El shafei die hoorde gisteren, gistermiddag, dat Mubarak zou gaan spreken. Toen sprong hij in de auto en scheurde van Alexandrië, waar hij woont, naar Cairo, zo'n 300 kilometer. En ondertussen deed hij live verslag op Radio 1. Hussein was op tijd op het Tahirplein, maar toen vielen de telefoonlijnen uit en kon hij niet meer reageren op de toespraak van Mubarak. Inmiddels doet de telefoon het weer en is hij nu aan de lijn. Good morning, Hussein El Shafee. Good morning. You're still in Cairo. How are you? How are your feelings this morning? Well, uh, I feel definitely better than, than last night because it's, it's a new day. We have we have new hope. We have new plans but gisteravond uh, last night was devastating that was really depressing yeah. we, have to trans we have to translate uh, gisteravond was verschrikkelijk um, uh, gisteren op dat plein dat had hij natuurlijk ook niet verwacht dat mubarak zou blijven vanochtend gaat het hem alweer wat beter Ja, yeah, and what do you think of mubarak's speech you say it was devastating why was it so devastating for you uh because we we've we've been expecting something since the beginning of the revolution. We've expecting some uh ear that listens to our demands. And uh by saying that and he had so many subliminal messages in his speech. Subliminal were, what do you mean? Uh like hidden messages mm -hmm. that he was trying to to send us um which were unacceptable. And what kind of messages were that? Um, for example he said that um, he spent his life in the service of uh, the nation which is not true because lately everybody knows that he spent his service in um, stealing money mm -hmm. and also um, he referred to the be people who were wounded and killed as your martyrs and your wounded rather than our So het is nu een one -on one-on-one-thing. Het like is alsof challenging ons uitdaagt. Ja, we even uh, have to translate. Um, u had verwacht dat er geluisterd zou worden. Dat is niet gebeurd. En in de toespraak van Mubarak uh, hoorde u vooral um, verborgen boodschappen. Zoals dat hij in dienst van de natie zou, zou hebben gehandeld. Dat het absoluut niet waar is. Hij heeft uh, onder andere geld gestolen. Dus dat is, dat is een regelrechte leugen. Hij uh, is weer op het Tahirplein. Um, Wat do you think? Uh, Tahirplein is, uh, uh, places is full again. Crowded there. What do you expect of this day? What will the protesters do? Well, uh, protesters are divided now. Most of them are in Tahrir, but there is a huge amount by the TV and broadcast, the state TV building. And there is also another few thousand uh, protest in front of the presidential palace. And uh, we expect today is the, is, the, is, is the Holy Friday in Egypt. So we have the Friday prayer. And after that, uh, they will have a movement with, um, uh, th they say that uh, we are reaching 10 million today, or that's the target for today. So there will be a 10 million movement uh, to they say, but I'm not sure if they're uh, do it to conquer the TV building and to conquer the presidential palace. Oké. Okay. Um, ja, het is nu verdeeld. De, de demonstranten zijn verdeeld. Er staat ook een, een groep bij de staatstelevisie en ook bij het presidentieel paleis. Hoorden we eerder ook al van Hans-Jaap Melissen. Na het vrijdaggebed uh, verwacht meneer El Chavey dat er wel een flinke demonstratie op gang komt. Misschien wel van 10 miljoen mensen. En dan zouden het paleis en de staatstelevisie wel eens bestormd kunnen worden. Wat? Zijn uh, uw plannen voor vandaag meneer Chave what are your plans for today Well I'm having my coffee now and I'm waiting for the uh, the announcement of the army because the higher council said that they will have another announcement today I hope I hope it doesn't go along with Mubarak's speech and I hope that they have already taken control because if not then the people will be the army and the people will be the driving force for a lot of bloodshed today Thank you very much Hussain al-Shafein, uh, a good luck for today. Nog even de laatste vertaling van zijn woorden. Um, hij gaat uh, voorlopig nog maar wachten op de mededeling die komt van het leger. Dat is aangekondigd, we hebben dat eerder ook aangegeven. En hij hoopt dat ze de macht zullen overnemen of hal hebben overgenomen. Zodat een uh, bloedvergieten voorkomen kan worden in Egypte. Het is vijf en half tien aan het einde van dit Radio 1 journaal naar een ander Afrikaans land wat ook zucht onder een autoritair regime. Voor de laatste keer deze week naar Zimbabwe. Later dit jaar zijn daar verkiezingen. Of de dictator Mugabe daar nu vertrekt of niet, voor één groep zal het er niet heel snel beter op worden in Zimbabwe voor de homo's. Zelfs oppositieleider Tswangirai heeft al gezegd dat ook wat hem betreft homoseksualiteit, net als in heel veel landen in Zuidelijke Afrika, strafbaar blijft.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 sub saharan Afrika. You have to be strong. You have to be prepared to fight to the end. Because nobody is going to protect you. I want to make a film that has real meaning. A film that will stir things up. A film that will get people to wake up and look into themselves and see who they really are. Or... Deze film moet mensen wakker schudden, zegt Elton. Maar documentaires maken over dit soort onderwerpen is gevaarlijk in Zimbabwe.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 Ja, zegt Ashley, maar het is hier gewoon te gevaarlijk. You just have to leave. Ja, otherwise both you and your partner will be in serious danger. Ja. Onze correspondent Lucas Waagmeester trok in het geheim door Zimbabwe. Het is uh, half tien, hè? zo zijn we aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1-journal. Uiteraard. Ook weer onze collega's van de KRO. Meer over Egypte zodra dat nieuws binnenkomt. Hans-Jaap Melissen hebben jullie ook tot je beschikking. Kunnen jullie mee schakelen verder? Ja, nog? zodra daar uh, mensen op de been komen. En uh, uh, al dan niet richting de paleizen van Mubarak trekken. En we hebben contact met Kees Schavendaal, oud-parlementair journalist. Die woont al sinds mensenheugenis in Cairo. Aha. En uh, die uh, doet daar ook uh, verslag vandaan. Verder Agnes Jongerius. Die is buitengewoon bezorgd. Want vorige week, als een duveltje uit een doosje, kwamen Angela Merkel en Nicola met het idee voor een echte Europese regering... En daar ziet uh, Jongerius van de FNV dus helemaal niks in. Gevaarlijk plan, want straks gaan we helemaal niet meer over onze eigen uitkeringen, lonen en de hele bliksemse bende, zal ik maar zeggen. En er zijn verhoogde concentraties bacteriën aangetroffen in de buurt van megastallen, blijkt uit onderzoek door het ministerie van Volksgezondheid. Dat gisteravond is vrijgegeven onder druk van onze serie over die megastallen van eerder deze week. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Half tien is het en dus is hier Doral Megens. Radio 1. NOS -journaal. In Egypte wordt met spanning gewacht op een verklaring van het leger. Wat daarin komt te staan is nog volstrekt onduidelijk. Maar het leger noemt de verklaring belangrijk voor het Egyptische volk. Gisteren zei president Mubarak nogmaals dat hij blijft tot woede van alle demonstranten. En vannacht bleef het relatief rustig in Caïro. Maar nu stroomt het Tahrirplein daar langzaam weer vol. Verwacht wordt dat na het vrijdaggebed, 11 uur Nederlandse tijd, is dat miljoenen Egyptenaren weer de straat opgaan. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen kunnen weer s'nachts worden ingezet. Dat heeft staatssecretaris Atsma besloten. De helikopters bleven sinds november s'nachts aan de grond, omdat opstijgen en landen bij de ziekenhuizen in het donker te gevaarlijk zou zijn. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Yang, is in Zimbabwe begonnen aan een rondreis door Afrika. Yang wil de handelsbetrekkingen met een aantal Afrikaanse landen aanhalen, waaronder Zimbabwe dus. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn voor harde sancties tegen Zimbabwe... vanwege schendingen van de mensenrechten door het regime van president Mugabe. China vindt dat niet nodig. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan B-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Afritsoest Soest en Blarikum, 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 zuid richting Den Haag... staat voor de Rai, 7 kilometer... En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 4 kilometer. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De FNV vindt het plan voor één uh, uh, Europese economische unie een ramp. Verhoogde concentraties bacteriën aangetroffen in de buurt van megastallen. 7,5 miljoen inwoners en 2 miljoen wapens in huis. Zwitserland stemt over de beperking van de wapenvrijheid. We zijn uiteraard in Cairo voor het laatste nieuws vanaf het Tagierplein. en het ochtendhumeur van Cesca Dresselhuis. Het is 2,5 over 11. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Osdorp. Deurwaarders krijgen steeds meer te maken met agressie. Ik ben met een deurwaarder op pad in Amsterdam. Waar gaan we naartoe? Uh, we gaan naar een dame toe in uh, Amsterdam Nieuwsloten, uh, de Aker. Uh, die mevrouw die, uh, daar heb ik beslag gelegd op haar inkomen en die mededeling uh, moet ik haar nu doen. We staan voor de deur. Straks meer. Straks meer dus en reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland Frankrijk en Duitsland slaan de handen ineen. De supermachten in Europa pleiten voor een echte Europese economische unie... waarin landen dezelfde pensioenleeftijd hebben, Brussel de salarissen bepaalt en alle landen hetzelfde belastingtarief voor bedrijven hanteren. Een ramp, zegt Agnes Jongerius, de voorzitter van de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo? Hoezo? Nou, eh, kijk, eh, wat was er ook weer aan de hand in, eh, in de wereld? Eh, de banken kwamen in de problemen, daarna kwam de euro in de problemen. En het slot van het liedje zou moeten zijn dat daar waar uh, wij niet eens vinden dat Rutte over onze loononderhandelingen moet gaan, uh, in het vervolg Barroso, uh, dat wel mag. Het lijkt mij raar uh, dat dit de oplossing is voor de grote financiële uh, crisis in, uh, in Europa. Nou, maar... Het lijkt mij... Maar mevrouw Jogeers, vriend de vijand waren het erover dat die dat die crisis rondom die euro nou juist heeft kunnen ontstaan... omdat er geen Europese regering uh, is. En ja. al helemaal geen economische regering. En dat was dus nou net bij het reddingsplan... bijvoorbeeld voor de Grieken en voor de Portugezen straks... en misschien wel de Spanjaarden en de Britten... een reden om uh, met zo'n Europese economische regering te komen. Maar als die Europese economische regering alleen maar dat uh, gaat doen... Uh, de lonen verlagen, uh, de pensioenen verhogen... Wat doen ze dan eigenlijk aan de onderliggende problemen van die crisis? Want die waren toch dat de banken te veel risico's genomen hebben. Ja. Dat er te veel schulden gemaakt zijn. Ja. Dat er te veel lucht in de huizenmarkt in bijvoorbeeld Spanje en Ierland zaten. En ik vind het raar dat de oplossing die men zoekt voor de crisis. eigenlijk precies de oplossing is die ze ook al kozen voordat die crisis aan de hand was, namelijk. Europa kan alleen maar dan concurrerend zijn... als we onze hele verzorgingstaat afbreken. Maar laten we even en just... Eigenlijk, eigenlijk is het tegendeel uh, en, uh, juist. Kijk, kijk naar de landen die het op dit moment uh, goed doen... Uh, na de economische crisis. Uh, Duitsland, Nederland, de uh, Scandinavische landen... dat zijn allemaal landen uh, met een behoorlijk loonniveau... en uh, met ook gelukkig een sociale zekerheid... die de mensen beschermd heeft ja. uh, tijdens de crisis. Iedereen is ontzettend trots nu... ...op onze deeltijd WW En de, uh, het antwoord wat Merkel en Sarkozy nu verzinnen... Mm -hmm. ...is het antwoord, laten we de sociale zekerheid maar afbreken. Uh, en nou, harmoniseren mensen, zeggen ze. De, nou ja, maar harmoniseren uh, betekent natuurlijk in Europa harmoniseren naar beneden. Uh, want uh, ik had gisteren een debat uh, uh, over dit onderwerp... Met commissaris Andor, dat is eigenlijk de collega van Henk Kamp, maar dan op Europees niveau, ja. de commissaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja. En in dat debat zegt hij, de loonkosten moeten naar beneden. Dat klinkt sympathiek. Ja, goed Want voor de economie. Als de, als de lonen lager worden, dan komt er misschien werkgelegenheid bij. Ja, banen. Uh, maar uh, wat hij bedoelde is de loonkosten moeten naar beneden omdat we in het vervolg dan geen pensioenpremie meer gaan betalen en geen uh, uh, premies meer uh, voor de EWW. En ja. iedereen weet dat als je daar niet meer voor reserveert, ja. dat het ten koste gaat van heel belangrijke voorzieningen en dan krijg je dus... Ja. Inderdaad, harmonisatie in Europa. Ja. Goed, maar ik wil even een paar van die punten nadal... met u langslopen. Sorry dat ik u onderbreek, maar in verband met de tijd. Um, want um, we hebben het over het, hetzelfde belastingtarief voor bedrijven. Wat is daar mis mee als je uh, in Europa toch wel vrij verkeer van uh, uh, diensten, goederen en personen hebt? Nou ja, dat, daar is in die zin uh, misschien niks uh, mis mee. Behalve dan dat je bijvoorbeeld nu in Ierland ziet... Uh, dat men ook zei, Ierland is in de problemen gekomen omdat ze ontzettend lage belastingtarieven uh, hadden, dan legt dus Europa een noodpakket op... aan de eerste regering. Mm -hmm. uh, en daar zeggen ze niet uh, in uh, dat de belastingen voor bedrijven omhoog moeten. Maar ze zeggen wel, de lonen van de werknemers moeten 20% naar, uh, naar beneden. Omdat en, dat en... de economische groei bevordert, is, de gedachte. Uh, maar dan wel ten koste van de mensen uh, die toch al de prijs betalen van de crisis. Want maar als je, ze niet, als je ze niet kort op de salarissen is de gedachte van die mensen... En, en de salarissen niet naar beneden brengt, dan groeit de economie niet... en dan verliezen die mensen uiteindelijk hun baan. Uh, je zou ook kunnen zeggen, Ierland heeft uh, al die tijd te weinig belasting geïnd. van zijn bedrijven. Die heeft uh, bedrijven naar Ierland getrokken uh -huh. met nul vpb'en, uh, dus nul... Uh, ...belastingen voor, uh, uh, voor bedrijven die zich daar uh, ja. vestigden En in plaats van aan de bedrijven nu een bijdrage te vragen... Ja. ...in plaats van aan de banken een bijdrage te vragen... Ja. ...is de enige uh, die ze aanslaan, uh, laten we zeggen... ...de hardwerkende Ieren uh, of uh, de hardwerkende Europeanen. En dat vind ik dus een, een faire oplossing uh, Goed. voor de crisis. Allemaal dezelfde pensioenleeftijd in Europa. Wat is daarop tegen? Nou, daar is uh, op tegen dat um, uh, ik zou zeggen over pensioenen, uh, daar maken wij gewoon op nationaal niveau afspraken over. Daar maken we ook afspraken over tussen werkgevers en werknemers. Uh, uh, zo heeft uh, bijvoorbeeld uh, ook uh, premier Zapatero dit nu in Spanje gedaan. Ja. Die heeft gezegd, jongens, we moeten echt iets doen in Spanje. Ja. Ja. En die is met vakbonden uh, en met de werkgevers om tafel ge uh, gaan zitten... En heeft een deal uh, gesloten. Volgens mij hoort het zo. Het hoort zo dat uh, over voor werknemers belangrijke dingen ja. de vakbond aan tafel uh, uh, zit. Ja, ja daar zegt de u wat. Van Merkel en Sarkozy zit dat dus niet. Die zeggen, wij bepalen dat in vervolg als regeringsleiders. Just. En dat kan volgens mij echt niet de oplossing zijn. Bent u niet gewoon tegen omdat straks uw rol is uitgespeeld als dit doorgaat? U dat, namelijk dat u er niks meer over te vertellen hebt... en dat u dus uw macht kwijt bent en uw hele tent wel kunt opdoeken. Nou, ik ben daar inderdaad op tegen als het gebeurt zonder invloed van de vakbond. Want de vakbond is de stem van werkenden in, in Nederland en in Europa. Ja. En ik vind inderdaad een sociaal Europa... Ja. Uh, dat hoort gedragen te worden door de mensen zelf. Ja. Dat hoort dus niet in uh, uh, onduidelijke Brusselse vergaderzalen geregeld te worden. Daar moet je luisteren naar de stem van mensen. En de vakbond zijn dus, is de stem van werkenden in ja. dit hele debat. Goed. U uh, uit nu de kritiek en de zorgen uh, um, op dit plan uh, van uh, Sarkozy en van Merkel... dat overigens vorige week al als een soort van duveltje uit een doosje kwam. Hè. Iedereen was een beetje ja. overvallen. Ja. Um, de vraag is, wat, wat gaat u eraan doen? Wat kunt u eraan doen? Nou ja, ik uit mijn zorgen ook vooral omdat, eh, als we even niet opletten, eind maart dit al eh, in de top van eh, Europa eh, besloten wordt. En dat vind ik dus raar, eh, eh, want iedere keer als ik er in Nederland aandacht voor vraag, dan zegt eh, Rutte, dan zegt eh, Knapen tegen mij, ach... Dat zal toch allemaal zo'n vaart niet uh, lopen. Daar hebben we nog tijd genoeg uh, voor. Ja, dat zijn respectievelijk en... de premier en de staatssecretaris voor Europese Zaken. voor de Precies. De ja. uh, en uh, die doen dus net alsof het allemaal wel uh, losloopt. Ja. Maar uh, volgens mij uh, gebeurt er nu iets heel dus veel... u zegt eigenlijk, zij erover. zijn een soort van struisvogel, zij steken hun hoofd in het zand. Precies. En, maar en de vraag en is, wat gaat u doen? We praten er niet over met de Nederlandse bevolking. Ja. En dat zou volgens mij wel moeten gebeuren. Dus wat gaat u eraan doen? Nou, wij gaan dus uh, uh, nu aandacht vragen uh, ja. voor dit uh, uh, probleem. We zijn ook op Europees niveau, samen met mijn andere collega's, heel druk bezig in, uh, in de lobby. En uh, het is zo dat overal in Europa uh, werknemers nu hun stem laten horen. Ja. Gaan wij gaan we Wij op tegen het ingrijpen in uh, de lonen in de collectieve sector aanstaande woensdag... Eh, want eh, wij willen niet dat Barroso het doet. We willen ook niet dat Rutte of eh, minister Donner ingrijpt in de Nederlandse loonontwikkeling. Ik vind dat de leiders in Europa moeten luisteren naar de stem van mensen. Gaan we met z'n allen de straat op wat u betreft? Eh, nou, de 17e februari kunt u ons vinden op het Malieveld... samen met alle werkenden eh, in de publieke sector. Achter Jogeers, voorzitter van de FNV. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Russische wetenschappers beweren dat de asteroïde Apophis... met een diameter van 350 meter op 13 april 2036... in botsing met de aarde zal komen. En dat kan desastreuze gevolgen hebben voor het leven hier. Hebben we de techniek in huis om zo'n botsing te voorkomen? Detlev Koschny van het ruimteinstituut ESA in Noordwijk. Wat wij uh, zouden doen, dat is een raket naar de asteroïde uh, sturen. En dan die raket met de asteroïde in de botsing laten komen. En daardoor, net als je ja, op, de, uh, op de straat met een auto in een andere auto botst, dan gaat die, die uh, snelheid van die asteroïde een beetje veranderen. En uh, daarom komt die dan niet meer. Op de aarde terecht en ja, dat, dat kan wel, dat is geen probleem. Dat kost natuurlijk geld, veel geld. Wat we daarom doen, we hebben een programma in, in ESA, dat noemen wij Space Situational Awareness, waar wij als eerste proberen te kijken of er asteroïden zijn die vlakbij de aarde komen of niet. En Alleen maar als we echt zeker weten dat er iets gaat gebeuren... dan is het nodig veel geld te investeren om, om zo'n raket te lanceren. Alles wat u wilde weten over Space Situational Awareness... kreeg u van Detlef Koschny van het ruimteinstituut ESA in Noordwijk. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... @karo.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Osdorp. Er is hij weer, Thijs Boelens. Ja, we lopen door, door Amsterdam, Osdorp. Uh, Paul van Roon, doorwaarder. En een groot dik pak aan uh, dwangbevelen heeft hij onder de arm. En uh, u moet hier zijn geloof ik. En laten we even aanbellen. Kijken of dat... Uh, Wie is dit? Wat is dit voor geval? Dit is een mevrouw die heeft ooit een verkeersovertreding begaan. En heeft daar niet tijdig op gereageerd. En er is nu beslag op haar inkomen gelegd. En uh, dat moet ik haar gaan mededelen. Nou, we wachten of ze open doet. Gebeurt het vaak dat er open wordt gedaan op de tijdstip... Op dit tijdstip uh, helaas weinig. Ik vraag me wel eens af waar al die mensen zijn. De reden waarom ik met u op pad ben en de deur wordt nog steeds niet opengedaan... Is dat uh, ja, de, de beroepsvereniging voor de gerechtsdeurwaarders aan de bel heeft getrokken. En heeft gezegd: er komt steeds meer agressie. Um, en er komt nu een proef waarbij uh, deurwaarders worden uitgerust met camera's. Goed idee? Uh, persoonlijk ben ik daar niet zo voorstander voor. Je weet nooit. Wie je aan de deur treft, je weet nooit uh, wie er open doet. En er zijn natuurlijk ook uh, volstrekt uh, nette mensen en dan zou je daar met een, uh, met een camera staan. Ik denk dat het juist agressie opwekt. Ja. Um, klopt het dat er meer agressie is? Ja. ja. En waar komt dat door? Ik denk een combinatie van factoren. Het gaat naar mijn mening in Nederland veel slechter dan iedereen denkt. Het geld raakt op bij de mensen. Uh, het wordt allemaal anoniemer. In kassen wordt het anoniemer. Er komen steeds meer uh, verschillende deurwaarders bij de mensen aan de deur. En ja, het is ook een kwestie van communicatie. Ja. Nu zijn we net uh, ook bij een mevrouw geweest. Ik loop al een tijdje met u door de wijk hier. En die mevrouw, die, die, die deed wel open, die was er. En u zei, dat is nou een, precies een voorbeeld waarom, uh, dat, als je daar de verkeerde hebt, dan heb je agressie. Want dat was eigenlijk een hele kleine zaak wat helemaal uitgedraaid is, geëscaleerd is. Gescaleerd wil ik niet zeggen. Alleen die mevrouw heeft meerdere schulden. En het verhaalsobject is in dit geval haar inkomen. Dat is een, een minimuminkomen. inkomen. Zij heeft een heel negatieve ervaring met de schuldsanering. En ja, het stapelt zich op. De problemen stapelen zich op. Ja, u stond er aan de deur met, ik geloof, uh, drie, vierhonderd euro. En dat begon met een boete van 80 euro, geloof ik? Ja, dat klopt. Ja, en, en, en, maar goed, dat is dus een reden waarom mensen agressief worden, zegt u. Nou, kijk, op een gegeven moment zien mensen uh, geen, geen uitkomst meer. En uh, het is niet alleen van uh, opstapeling van schulden, maar ja, ook de schuldhulpverlening heeft het uh, behoorlijk druk. En daar krijgen die mensen ook vaak nee uh, op het request. Ja, Wat is volgens u de oplossing om uh, agressie tegen te gaan? Ik denk dat je, ja, dan moet je geen deurwaarder worden. Ik denk dat je altijd agressie krijgt. Agressie houdt ook verband met emoties. Ja, en ik ben natuurlijk niet uh, Castor van de Postcode Loterij, met wat ik kom vertellen. Ja. Ik denk dat het uh, zou schelen als er wat meer communicatie komt met, uh, met de mensen aan de deur. Maar ja, u merkt het zelf. We treffen de mensen hier ook niet thuis. Dus ja, dan gaat de communicatie ook moeilijk. Ja, ja, ja. Waarom ben je eigenlijk deurwaarder geworden? Want u zegt net, ik ben niet Castor van de Postcode Loterij. Het lijkt me een schuwelijk vak. Uh, het valt niet uit te leggen wat, er, wat er het leuk is aan het, uh, aan het vak. Uh, als je houdt van, van omgang met mensen, als je recht in de praktijk wil brengen, een uh, leuk vak. Gaat u met een camera rondlopen? Ik niet. Waarom niet? Uh, ik denk nogmaals nog dat dat agressie opwekt. En, uh, ik, je zal mij niet vaak in een kostuum langs de deur zien gaan. En ik zou dan denken dat ik een lintje heb gehad, of zo, als ik zo een knoopsgat heb. Oké, okay, nou we gaan naar de volgende klant. Deze is niet thuis. Op naar de volgende klant. Uh, hopen dat het goed gaat. Zij. Dat hoop ik ook. Thijs Boerens en de deurwaarder. Straks, dames en heren, 7,5 miljoen inwoners en 2 miljoen wapens in huis. Zwitserland stemt zondag over de beperking van de wapenvrijheid. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Dag meneer Frank, gefeliciteerd met uw 60-jarig lidmaatschap van Vogelclub Vogelwilden. Ik ben uh, eigenlijk als jochie door mijn vader er eigenlijk al in gevormd. En daarna kwam ik uh, in de oorlogsjaren op de HBS. En dan hadden we de dokter C.G. ten en Kater, dat was de rector van de school en tevens de leraar biologie daar. En die heeft mij gevormd. Ik heb ook een hele studie gemaakt uh, over de nachtegaal en ik weet eigenlijk, nou ja... Niet alles, maar toch wel heel veel over de leefwijze van, van Nachtergaal. En wist u dat die Nachtergaal overwint het in Midden-Afrika? En daar slechts eigenlijk maar een aantal weken is. Want dat beest gaat onderweg helemaal langs de kust, langs Bis, en noem maar op, Afrikaanse kust naar Midden-Afrika. Of hij gaat dwars de Sahara over. Nou, dan moet u u voorstellen, die Sahara is op zijn smalst, 1400 kilometer breed. Zonder eten, zonder drinken, nou ja, hier en daar misschien eens een keer een oase, maar verder niks. En die moeten ze over, precies hetzelfde met de koekoek. En dan komt het vreemde, nou ja, die gaan er al zoveel jaren achter elkaar, dat hebben ze van de oude geleerd. Nou ja, dus die vogeltrek, ja, eh... <laughs> Ik heb de bergen gekwijld, zo mooi als het is. Ik heb een dochter op Texel wonen. Ah, als je dan morgens net als het licht is, want dan liggen de meeste mensen nog op je oor. Maar dan moet je er al uit zijn. En dan doe je de ontdekking. Allemachtig wat een vogels. De grootste vogels die ik ooit gedenkt heb, dat is op 22 mei 1948 geweest in de Mastroephoekenpolder hier bij Kampen. Uh, jongen, ooievaars, Dat was zo mooi. Dat was een nest 12 meter boven de grond in een oude boom. Twee ladders aan elkaar geknoopt tegen die boomman, door je boom kraken als een uh, ja een heel oud mannetje. langes die ladder naar boven met in je zakje nou ja je combinatietang en die grote ringen voor je was. Dan boven aan het nest moeizaam, schommelend en dan kom je daar onder dat nest. En je bent een halve meter, of zeg maar een meter, onder dat nest. Een van die vrij grote jongen. Die stond op de rand van het nest. Draait zijn derrière naar mij toe. En. Ik krijg me toch volle van dat. Nou ja, zeg maar, ik zou wel zeggen wel een halve liter van dat vieze, stinkende, witte. Vogelvocht over me heen. Ik had de ogen dicht zitten. Maar je gaat door. Ik ben uh, 82. En uh, zo lang heb je niet meer te gaan, maar ik zeg altijd... Ach, het is net als als je met de auto over de snelweg rijdt. Je hebt onderweg allemaal paaltjes. En dan is het de vraag welk paaltje is de laatste die je voorbij rijdt. Wat gaat u nu doen? Ik? Ja? Ik ga aardappelen schillen en ga eten koken, <laughs> Want dat hoort er ook bij. De brenger van het Goede Nieuws was Carl-Johan de Zwart. Les coccinelles sont toutes attirées par le ciel Quand le vent les appelle, elles s'envolent en ribambelle. D'entre elles acht se poser sur toi, ne remue pas le petit doigt, chuchote et chante lui tout bas, chuchote et chante lui tout bas, jolie coccinelle, emmène-moi, emmène-moi faire un petit tour de soleil, chatouiller le ciel avec toi.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 Met de uh, Franse taal komen we dicht bij Zwitserland. En dat is maar goed ook, want zondag gaan de Zwitsers daar naar de stembus om te stemmen over een beperking van de wapenvrijheid. Naar schatting hebben de 7,5 miljoen inwoners 2 miljoen vuurwapens thuis liggen. Het referendum is op initiatief van 70 organisaties van artsen, politiemensen en kerken. Op Zavelberg, correspondent. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ver moet die beperking gaan, vinden de initiatiefnemers? Nou, het gaat erom dat er een wapenregister uh, moet komen, ook een verbod op de legerwapens thuis. Dat zijn er toch uh, vrij veel, met zo'n 2 miljoen stuks. En ook een schietdiploma uh, voor dus mensen met een wapen. En dat willen vooral de linkse partijen in Zwitserland, mensenrechtenactivisten en ook de vrouwen en de vredesbeweging. Ja, Even voor de duidelijkheid, Zwitserland heeft een dienstplichtige leger nog steeds. Iedereen moet daar gewoon in dienst, althans als je man bent in ieder geval, als je op je achttiende. Uh, en ja, dan mag je je wapen je dus, dus gewoon mee naar huis toenemen. Uh, nou ja, als je, als je de trein bijvoorbeeld in Zwitserland neemt, dan zie je heel vaak dat er dus dien, dienstplichtigen hun, hun geweer of hun pistool bij zich hebben. En het blijkt gewoon dat er uh, ja, ongelukken mee gebeuren, dat er uh, veel zelfmoorden bijvoorbeeld uh, daarmee met die wapens worden begaan. En dat er ook af en toe bijvoorbeeld een uh, gekke ja, op straat uh, mensen neerknallen. En dat is natuurlijk makkelijker als je een wapen bij je hebt. Ja, hoeveel zelfmoorden worden er gepleegd in Zwitserland eigenlijk? Uh, nou, het gaat erom dat er ongeveer drie keer zoveel zelfmoorden uh, in Zwitserland gepleegd worden dan in andere Europese landen. Ja. Uh, dat is natuurlijk uh, heel veel. En het blijkt ook dat in 10% van alle gevallen dat die zelfmoorden gepleegd worden met een wapen dat ze uit het leger hebben. Juist. De vraag is even um, of, uh, of je in Zwitserland zomaar aan een wapen kan komen, ook als je niet in dienst hebt gezeten, zal ik maar zeggen. Ja, je hebt in Zwitserland en ook in veel andere landen, in Oostenrijk en in Duitsland heb je heel veel schuttersverenigingen. Dat is uh, vooral in de, uh, ja, de katholieke deelstaten in Duitsland en ook in uh, de kantons in Zwitserland bijvoorbeeld het geval... Dat het een traditie is om uh, goed te kunnen schieten in de families en zo, en op verenigingen. Ja, dat wordt uh, dat, uh, dat geoefend en zo. Dat hoort bij veel uh, traditie. En uh, je ziet dat, er ook, uh, ja, dat het niet zo heel moeilijk is in Zwitserland aan een wapen te komen. Nee, geldt dat voor alle kantons eigenlijk? Of zijn er nog bepaalde delen van Zwitserland waar dat vaker gebeurt dan in andere? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, in principe is in Zwitserland. Um, momenteel omringd door bevriende buurlanden, allemaal uit de, uit de EU. Maar ja, er zijn andere tijden geweest, bijvoorbeeld uh, ja, met, met Nazi Duitsland in de 20ste eeuw... en ook uh, de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie, dat de Zwitsers allemaal vonden... dat ze zich moeten, moesten kunnen weren. Het ging om het begrip van de weerbaarheid... Dus in geval van nood, in geval van oorlog... dat ze zeg maar, snel bij hun wapens konden komen... en dat je dan niet eerst naar de kazerne moest gaan... waar die wapens al thuis had liggen. Dat was de meest ideale ja, oplossing. Ja, goed. Nou ja, Zwitserland staat in ieder geval bekend... en als je er bent, dan voelt het ook wel zo als een niks aan de hand land. Dus eh, je zou zeggen dat de meerderheid wel voor beperking is, of niet? Dat kan... Dat kan nog veranderen, omdat uh, de, vooral de Zwitserse uh, Volkspartij... dat zijn de populisten van de SVP, ja, vinden dat, uh, dat de wapenwet niet, uh, niet verscherpt moet worden. Maar uh, zeer belangrijk uh, bij het referendum, wat op zondag zal plaatsvinden... is dat vooral een meerderheid van de vrouwen... vinden dat het nu een beetje met die, uh, met die wapens afgelopen moet zijn. Omdat er toch te veel ongelukken mee gebeuren en het is toch... Ja, uh, ook een, een bedreiging, natuurlijk, uh, voor, uh, voor een pacifistisch leger. Ja. En uh, daarom is momenteel nog de verwachting dat, uh, dat ja, de, de wapenwet dus wordt verscherpt, dat er een wapendiploma komt, een schietdiploma, dat er. Uh, ja, ook de, een register moet komen om die, die wapens te registreren. Maar um, uh, de Zwitserse volkspartij, ja, die is zo handig in het bespelen, zeg maar, van de stemming in het land. Dat mogelijk nog op het laatste moment uh, ja, dat deze wapen, uh, strengere wapenwet verhinderd wordt. Onderdrukt dus van die rechtse Zwitserse volkspartij, de SVP is dat geloof ik, hè? Ja, die hebben bijvoorbeeld uh, in, de, in de laatste tijd hebben ze bijvoorbeeld het. Uh, ja de de minaretten zeg maar uh, kunnen verbieden ja, die ook referendum. worden in Zwitserland en ook een initiatief hebben ze uh, doorgevoerd om criminele buitenlanders ja, sneller uh, uit Zwitserland te gooien. Ja. Dus ze zijn erg handig in het bespelen van de publieke opinie. Goed. Zondag weten we het, want dan is dat referendum in Zwitserland. Rob Zavelberg, ik dank je wel. Straks, dames en heren, verhoogde ba concentraties bacteriën... zijn aangetroffen in de buurt van Megastadden. Blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid... gisteravond heeft vrijgegeven onder druk van onze uitzending. In vervolg van Goedemorgen Nederland, na de reclame... en het nieuws van 10 uur. Gelezen door Dorald Meegens. Blijft mij op 1 tot zo.